Vijf uur. Lieslot Thomas met het NOS Journaal. Het coronacrisisteam van het kabinet komt nog zeker twee keer bij elkaar. Vorige week kwam naar buiten dat woensdag voorlopig de laatste keer zou zijn. Maar volgens betrokkenen is er volgende week nog een bijeenkomst van de ministeriële commissie crisisbeheersing. Woensdag wordt gepraat over sportscholen en sauna's. Volgende week staat het overleg in het teken van toerisme. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is in vergelijking met gisteren gelijk gebleven. Het zijn er 223. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg verwacht dat het aantal coronapatiënten op de IC komende week daalt naar 150. In Rusland is tegen een voormalige Amerikaanse marinier 18 jaar cel geëist wegens spionage. Paul Whelan werd in 2018 opgepakt in Moskou omdat hij een USB-stick had gekregen waarop volgens de aanklager staatsgeheimen stonden. Whelan ontkent en zegt dat hij in Rusland was voor een bruiloft en hij dacht dat er vakantiefoto's op de stick stonden.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 Spanje stelt het land vanaf 1 juli weer open voor toeristen. De quarantaineverplichting geldt dan niet meer. Tot die tijd moeten buitenlanders die Spanje binnenkomen twee weken in afzondering. Het weer vrij zonnig, de stapelwolken verdwijnen geleidelijk en vanavond en vannacht is het vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of zeven en plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen op de meeste plaatsen zonnig en wat warmer dan vandaag 19 tot 25 graden.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 En bent deze single van de mama's en de papa's. Ben je helemaal klaar voor uur drie? Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. Het is zeven over vier. De California Dreaming, uiteraard. Wie kent hem niet? Albert Jan. We gaan langzaam richting de uitzending van morgen, heb ik het gevoel. Ja, dat is ik ook een beetje. Natuurlijk. Precies, ik ben al warm aan het draaien op dit moment. Ja, hartstikke goed. Maar aan dus e aan het eind van uh, dit uur komen we daar nog even op terug over onze programmering. ...tijdens Zandvoort op zondag van 2 tot 5. Wat gaan we in het laatste uur vandaag uh, nou, allemaal doen? Drie hoogtepunten, drie uh, vaste items. Allereerst natuurlijk Pit Report om kwart over 4. Er is natuurlijk nog steeds, ondanks het feit dat er niet gereist wordt... ...hoewel, morgen is er een uh, virtual race op, uh, uh, in Monaco... ...die wordt verreden, morgenavond. Uh, dus er wordt wel gereist, maar dan wel virtueel, om het zo maar te zeggen. Maar natuurlijk is er ook nog nieuws uit de Pitstraat... ...dat allemaal tijdens Pit Report om kwart over 4... Half vijf het dier van de dag. Uh, er, zaten, uh, negen, of er zitten negen honden in het, uh, het dierenhuis. En daar zijn uh, acht van alweer of gereserveerd of hebben inmiddels een baas gevonden. Alleen uh, onze grote vriend Sully nog niet. Dus half vijf het dier van de week, Sully. Gedicht van de dag, nou je hebt de stapel voor je liggen, dus je kan uh, even rustig gaan uh, uh, uh, zoeken uh, welke dat wordt. Het blijft nog even een verrassing, maar liefhebbers van het gedicht van de dag, kwart voor vijf is het weer zover. Zit er zitten wel mooie gedichten bij trouwens, uh, Albert-Jan. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik zit er eentje die... Uh, ja, nou. Ja. Die ligt er iedere keer bij eigenlijk. Ja, ik denk, ik... nou moet die er toch een keer in, of niet? Uh, ik, jij hebt hem wel altijd tegengehouden. Ja, Jouw ja, ja. Ik, nou, nooit. ik ga hem nog een keertje doorlezen en dan hoor je het straks. van uh, me. Nou, dat wordt hem dus niet. Oké, okay, goed. Uh, laat u verrassen, uh, liefhebbers, van het gedicht van een dag om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om op het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo is het maar net. En mocht je op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws... dan kan je ook de ZFM-app downloaden... gratis in de Play Store, App Store en de Windows Store. You see the president and you're gonna like it. Association Audio en uh, Windy. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou, het is uh, precies kwart over vier op het klokje tegenover mij. albert aan dat betekent tijd voor de Pit Reports. Nou hebben we de corona-stop natuurlijk wat betreft uh, de Formule 1, maar toch heb jij nieuws. De Formule 1 teams hebben het voorgestelde budgetplafond van 145 miljoen dollar, dat is 133.000 miljoen euro, voor het seizoen 2021 -20 aanvaard. Dat zegt de Britse omroep BBC afgelopen vrijdag op basis van meerdere leidinggevende bronnen. In 2022 zal het maximum toegelaten budget verder dalen tot 140 miljoen dollar. Dat is 128,4 miljoen euro. En voor de seizoenen 2023 tot en met 2025 wordt het 135 miljoen dollar. Dat zijn 123,8 miljoen euro. In oktober was al afgesproken om de budgetten tot 175 miljoen dollar te beperken. Maar het inkomstenverlies als gevolg van de virus leidde tot een verdere verlaging. De drie grote teams, Ferrari op kop, waren daar sterk op tegen gekant. Terwijl de kleinere teams een drastische verlaging tot 100 miljoen dollar vroegen. Een compromis dat iedereen kan accepteren is naar nu bereikt. De budgetverlaging is een van de maatregelen om het deelnemersveld te nivelleren tot een spannender kampioenschap te komen. Er komt ook een handicapsysteem voor onderzoek en ontwikkeling. Zo zal bijvoorbeeld aerodynamische ontwikkeling voor de meest succesvolle teams beperkt worden. Hoewel de Britse regering heeft besloten dat bezoekers uit het buitenland vanaf begin juni eerst twee weken in quarantaine moeten voor ze het land in mogen, blijft het circuit van het Silverstone optimistisch over het houden van twee races in de Formule 1 in juli en augustus. Die zouden zonder publiek gaan plaatsvinden. Dit maakt het lastig, maar tot nu toe is het overleg met de autoriteiten goed geweest. Al dus Stuart Pringle namens het circuit. We zetten de gesprekken voort in de hoop er ook deze keer uit te komen. Uiteraard met als uitgangspunt dat het niet ten koste van de gezondheid van wie dan ook mag gaan. Maar de regering onderkent het belang van onze sport. Vooralsnog heeft de regering geen uitzonderingen geformuleerd voor sport. Dit zou eventueel ook lastig kunnen worden voor clubs uit de Premier League die nog in de Europese toernooien spelen als ze terug willen keren in eigen land. De Formule 1 hoopt het seizoen in juli in Oostenrijk onder strikte voorwaarden met twee races te kunnen openen. Silverstone zou dan de volgende startplaats zijn. Gérard Saillant, voorzitter van de medische commissie van de internationale autos autosportfederatie FIA... denkt niet dat één of meerdere positieve uh, coronagevallen in de komende maanden... een vroegtijdig eindigen betekent van het Formule 1 raceweekend. In Melbourne, de openingsrace van het seizoen, werd begin maart het raceweekend geannuleerd... nadat er bij de Formule 1-teams verschillende uh, gevallen waren geconstateerd. Mocht zoiets de komende maanden opnieuw voorvallen, dan zal er volgens Saillant ...volledig anders worden gereageerd. Ik denk dat de situatie tussen Melbourne en nu volledig anders is... ...omdat onze kennis over het virus veranderd is... Al dus Sion tegenover Sky Sports. Het is mogelijk uh, om preventieve maatregelen te nemen... ...en op heel wat zaken te anticiperen. Indien we uh, positief geval hebben... ...of misschien zelfs tien uh, positieve gevallen... ...dan kan je dit perfect managen met een specifieke aanpak... ...door de positieve gevallen. Medisch gezien is het in ieder geval geen enkel probleem... En tot slot, Flavio Briatore, wie kent hem niet, wist met Michael Schumacher en Fernando Alonso de wereldtitel te veroveren. Twee coureurs die beschouwd worden als uitzonderlijke talenten. De flamboyante Italiaan weet dus waarover hij spreekt als hij zegt dat Ferrari vanaf nu vol voor Charles Leclerc zal gaan... en dat Carlos Sainz zich tevreden zal zou moeten stellen met een dienende rol. Voor mij is de situatie absoluut duidelijk, al dus de oud-teambaas van Rensdal Benetton in de Italiaanse krant La Catella della Sport... Ferrari gaat vol voor Charles Lecaire. Hij heeft uh, ook uh, al laten zien dat hij een speciale rijder is. Nou, de, de werkelijkheid zal het uitwijzen. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. The best music mix on ZFL 107. The finest. As life goes on. You learn to hold on. Learn to appreciate the finer things in life. The finest heeft een van de betere plaatsen van de SOS-wentorie. En de fijnest. is ik het gedicht van de dag. Ik heb er eentje uitgekozen, was een voor, voor je, Albert-Jan. Ja klopt. Ja, die had je, die had je niet zien aankomen of, uh, Weet, of wel? Die had ik niet verwacht. Nee, dat, uh, dat dacht ik al. Maar Daan deed ik het ook oh, ja, natuurlijk. Na, na, van, acht, uh, na acht weken kan ik me dit gedicht wel voorstellen. Ja, <laughs> ja, nee, maar dat, dat, is, dat is ook het, uh, het geval natuurlijk, had ik, uh, inderdaad. Had ik, had ik ook begrepen. Maar als je lekker op het strand ligt en dergelijke, ja, dan, uh, dan uh, denk je verder aan uh, niks anders alleen een uh, zeetje. Een kalm zeetje. En dan de zeegeluiden geluiden erbij. heb speciaal deze geluiden uitgekozen trouwens. Ja. Want als je goed luistert, zijn het Spaanse geluiden die je op de achtergrond hoort. Hoe kom je daar nou op? Hoor je het of niet? Nee, ik hoor het niet. Maar goed. Oké, okay, nou... We mogen binnenkort trouwens wel weer naar Spanje, hè? Ja, daarom. Ja, nou daar... hoor ik Spaans. Nou hoor ik Spaans. Ja, he, he, he. precies. Nou, lekker uh, eventjes uh, op het strand waren we net. Hé, hey. zo dadelijk krijgen we het uh, dier van de dag, Hulli, Nou, luister maar gewoon naar hem. Die kon ik even regelen voor vandaag. Een van die platen die erop stond, dat was uh, deze hoor, de Dizzy. Uh, ja, Gerard Piri, die uh, luistert ook lekker in Neemsteden. Hoe is het daar? Goedemiddag. Ja, zit, hij zit bij zijn zusje. Bij zijn zus. Gezellig. Gezellig. Ga de radio lekker aan, want deze wil je horen. En is een Battlefield. Ja, ja. bezoek eruit, deze van uh, Pat Bennetar. En Love Is of Battlefield blijft inderdaad een uh, lekkere plaat. Uh, meneer Piri daar in uh, Heemstede. En hallo zus van uh, Geerder Piri. Hallo, hallo, wij zijn er. Toch Albert-Jan met Sully. Zeker, ja, met ja, ja. Sully. Ja. Het is tijd voor Sully. Hey, ik heb een samenvatting gemaakt, want het is nogal een lang verhaal, het dier van de week. Dus als u het volledig wil lezen, dan uh, kunt u natuurlijk uh, gelijk naar de website gaan van dierenthuizenkennenmanland.nl. Maar goed, hier hebben we hem. Hallo, ik ben Sully, een Engelse bulldogman van ruim twee jaar oud. Ik zie jullie denken, en ja, het klopt, ik zat hier een aantal maanden geleden ook al in het asiel. Toen was ik afgestaan vanwege medische redenen van mezelf en ben hierdoor het asiel aan geopereerd. Zo heb ik een operatie gehad en eh, hierdoor voel ik me een stuk prettiger. Helaas was ik in huis niet zo lief naar visite toe en ben ik teruggekomen in het asiel. Hier in het asiel ben ik wel vriendelijk naar mensen, zo hebben ze verschillende situaties nageboot.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 Bent u nou net zo eigenwijs als ik, dan kunnen wij het uh, hier altijd over in gesprek gaan. Ik vond het grappig om in mijn vorige huis alle spullen die op de grond vielen te pikken. Of dit nou eten was of speelgoed, dat maakte me niet uit. Afpakken was een ander verhaal. Dan moet je snel zijn en slim zijn, want ik laat het niet meer makkelijk los. Het is wel belangrijk dat dit gebeurt, want ik wilde ook alles opeten en dit is niet zo'n goed idee. Een tijdje geleden reageerde ik erg op een bepaalde voeding door te spugen of jeuk te krijgen. Nu sta ik op Royal Canon Sensitivity Control en hier uh, doe ik het heel goed op. Dit is dus wel belangrijk dat ik voor altijd moet eten. Uh, snacks of andere dingen heeft mij helaas niet weggelegd. Bent u een echte do uh, doeldog fan Heeft u ervaring met honden met gebruiksaanwijzing? Uh, ik zoek nu een baas voor altijd. Maar let op, vanwege de onderbezetting door corona, graag alleen reageren via de e-mail Dierenhuis, Kennemerland, apenstaatje Dierenbescherming.nl. Dierenhuis.kennemerland aapstraatje dierenbescherming.nl. En graag vermelden wat uw situatie is, wat u hem te bieden heeft, uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent en wanneer u langs zou willen komen. Wij proberen dan zo snel mogelijk contact op te nemen. Alvast bedankt voor uw begrip, al dus het Dierenhuis. En waar verblijft Sully? Ik vind hem een prachtige naam. Ja, ja. <grijg> het Sully verblijft momenteel in het Dierenhuis Kennemerland Kezelstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420 Maar kijk ook even op de website... www.dierethuiskermeland.nl Want ook Sully verdient een thuis. Ja, nou hoorde ik net het verhaal van de Sully... door Sully zelf verteld... En uh, ja, hoe heet dat? Voedsel ook alweer? Dat is een hele, een hele moeilijke term. Ja, heb jij daar is... wel eens van gehoord, of niet? Uh, ik heb daar niet van gehoord, maar ik denk dat de, de dierenliefhebbers dat wel kennen. Ik sta nu op Royal Cannon Sensivity Control. Is dat een merk, of uh, een uh, soort? Het, het een soort dieet, denk ik. Oké, okay. nou, in ieder geval Sully, het uh, dier van uh, deze week. Een dier met uh, zelfkennis, dat is ook wel belangrijk, ja toch? En dit uh, zijn de uh, surfers, en Every To the beach and gonna have some fun The ocean's blue And the weather is fine talking about talking about With a surfboard sailing all over the sea A new sensation for you and me Dat is wel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 I just can't. I just can't. I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moon. Good times Good times okay. Don't you blame me Sunshine You just gotta Moonlight You just wanna Yeah Oh! Albert-Jan en ik, jij even lekker mee met deze single van de Jacksons. Heerlijke gauw, oude, lekkere dansbare muziek. Zo, de zaterdagmiddag. Het laatste kwartier alweer van uh, dit programma. Je de Blame It on the Sunshine. Inderdaad, de single van de Jacksons. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Ja, na al die maanden, dan krijg je dat, Albert-Jan. Zin in jou. Ik zag net staan...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 Ik heb zo'n vreselijke zin in jou. Ik krijg het warm, steeds, steeds als ik kijk naar jou. Ik heb zo'n vreselijke zin in jou. Jij bent voor mij alles waar ik van hou. Ik keek je aan. Er was iets moois ontstaan. En en we konden haast niet wachten om naar huis te gaan. Jouw ondeugende lach zei mij dat alles mag.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 Je bent voor mij, voor mij alles... maar dan ook alles waar ik van hou. Ik wil mijn lippen branden aan jouw goddelijke lijf. Het liefdesuur beleven, zeker tot een uur of vijf. Zwemmen in de zee van wild verlangen en van lust. Bij me blijven slapen tot de zon ons wakker kust. Ik heb zo'n vreselijke zin in jou. Ik krijg het warm... Steeds warmer als ik kijk naar jou. En jij, jij bent dan ook alles, maar dan ook alles waar ik van hou. En dat, dat was ik nou even wat ik zeggen wou. ...met daar kan je het zien. Wat <lacht> gebeurt er nou van, hè? Zo'n gedichtzin in jou, om je een klein beetje op te vrolijken in deze coronatijd. En Juist, Gelukkig goed. binnenkort weer iets meer vrijheid wat dat betreft. En dan hebben we het over vanaf 1 juni wel uiteraard met alle zorgvuldigheid daarbij. En de regels van het RIVM, zoals die zijn opgesteld. En uiteraard ook het kabinet van Rutte, Jawel. wel... Nou, deze meneer is gisteren helaas overleden. Langdurig ziektebed. De Guineese heer Morikante. Hij bracht de Afrikaanse muziek naar Europa. En met name met deze single uit 1987. Wie kent hem nog? Nou, ik zeker wel. De single Jackie Jackie. Afrika inderdaad, van Morikant gisteren helaas overleden. 70-jarige leeftijd. En dat kwam met name doordat hij ook in behandeling was in Frankrijk voor zijn ziekte. Maar voor corona kon dat natuurlijk niet meer. Dus ja, of hij nou daar precies aan overleden is... in ieder geval heeft het niet bijgedragen aan zijn gezondheid, om het zo maar te zeggen. Nou, wij gaan zometeen wel gezond radio doen om 6 uur vanuit de studio. En dat is Fred en aan de telefoon hangt hij. Goedemiddag Fred. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Zo. Hallo. Daar ben je dan weer. Gezellig. Ja. Ja, vorige week had het er niet gelukt. Nee, nee, nee, nee. Ja, Huizing en verbouwing en gaat zomaar door. Dus ja. Je, je bent ook een, ja, een druk baasje is. ook, hè jij? Ja, ja, ja. Jongen. Ja, ja, ja. Maar blij dat je er weer bent. Want uh, vanavond weer een uh, entertain entertainment for you. Ja, om 6 uur gaan we weer uh, van start. En dan uh, gaan we bellen met uh, Patrick Valentine over zijn nieuwe single uh, Chiquita Valentina. En uh, Corrie Geerlings gaan we ook eventjes bellen over zijn nieuwe singel De Witte Wolk. En Nick Brinkhuis gaan we ook nog even bellen. En uh, die hebben het over, je kunt het nooit meer over doen. Nee, dat is waar. Ja, dat is zo. <laughs> ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Nou, dat gaat een hele mooie show worden. En uh, ja, buiten de artiesten die vanmiddag of uh, vanavond gaan bellen. Ik moet nog even wennen aan het uh, nieuwe tijdstip. Ja, ja, ja. Dus vanavond gaat bellen tussen 6 en 8 uur, zit je? Ja, klopt. Tussen 6 en 8 uur voortaan, of althans... Uh, in ieder geval uh, voorlopig uh, tijdens uh, de ja, coronacrisis, ja. zeg maar. Ja, ja. En uh, ja, buiten, buiten de artiesten die je vanmiddag, uh, vanavond in de uitzending hebt... Ja. Uh, ga je ook nog uh, lekkere muziek draaien, neem ik aan. Uh, heleboel lekkere zomerse muziek. En natuurlijk ja, ook wat, wat nieuwe titels natuurlijk die, die de afgelopen week uh, voorbij zijn gekomen. Dus uh, ja, het wordt weer een, lekker, uh, een lekkere muziek met uh, een lekker zonnetje erbij. Oké, okay, en uh, verzoekjes? Verzoekjes? Zfmartisten.nl Daar uh, eventjes scrollen naar beneden. En dan kun je daar een verzoekje indienen. En natuurlijk... Uh, dat zie ik ook via de WhatsApp nog wel wat schade, denk ik. <laughs> ja, ja, je kan me nooit weten. Mensen die één keer je telefoonnummer hebben, dan ben je gelijk te sjaken. <laughs> maar dat ga je niet. Hey, je en, gaat voor, en morgen ook even luisteren, want dan hebben wij op Zandvoer op zondag... hebben we een speciale uitzending, onder andere de, de, ter gelegenheid van 60 jaar Veronica. Ook begonnen als een piraat, net zoals wij. Ja, klopt, klopt. En... Uh, veel gouden oude en heerlijke muziek en oude jingles. En uh, daarnaast natuurlijk ook ja. gewoon het nieuws. Maar goed, jij begint om zes uur verhuisd. weer. Ja. En, maar je bent nu verhuisd. Is dat nou, is dat nou geregeld? Oh, alle, alles is geregeld. Dat nou, was niet eens voor mezelf, dus... Oh. <laughs> ja. Wij kunnen het ook allemaal niet meer volgen, hoor. Nou ja, het is voor de kinderen. Laten we het zo zeggen. Oké. Okay. Nou, veel plezier om zes uur. Wij gaan zeker luisteren. En uh, maken er een leuk programma van. Doen we. Dankjewel, Fred. En, uh, tot morgen. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs> oh, Oké, okay. hoi. Hoi, hoi. Dat was uh, Fred Hij, Hij zit dus dadelijk met Entertainment View. Wij zitten er morgen weer. Je zei het al speciaal. Nou, niet helemaal nee, een speciaal uitzending. Bejaald, maar... maar ook aandacht voor uh, Veronica, 60 jaar. ZFM, CFM, 60, uh, 36, 30 jaar. En, uh, uh, ja. Tussen drie en vier uh, special vanuit de kroeg. We hebben Rob Smits uh, hebben oh ja. we, uh, hebben in de uitzending. Ik denk, uh, hoe kom jij nou weer in de kroeg? Maar, uh... <laughs> ja, nee, dat dacht ik al. Uh, Rob Smits komt tweede uur bij ons uh, of op de via de telefoon. Uh, wat zijn plannen zijn voor de nabije toekomst. En ook in dat uur hebben we Ron Brouwer van Laud en Hardy. Kijken hoe zij die uh, afgelopen weken hebben overleefd. Ik weet dat ze bij bij en Hardy aan de verbouwing zijn geweest. Oké, okay. nou hartstikke mooi. Horen we morgen. Tot dan. Dag. Doei. Same things in love of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 Yeah. I'll never give up looking for my baby. Been around the world. And En dat was oh zo bad. Hij don't think he's kana. He gave the reason the reasons he should go. En hij zei dingen. tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.